Goedemiddag, uh, mannen. Shh. Ik hoop dat die uh, maaltijd die door die fantastische jongeren klaargemaakt voor u heerlijk gesmaakt heeft. Dan wil ik voorstellen om waar we net mee geëindigd zijn, dat was zo'n mooi gebed, om ook op die manier te eindigen voor de maaltijd. En dat gaan we doen met lied 10, breng dank aan de eeuwige. Amen. Nu was er uh, in de pauze alle gelegenheid om vragen te stellen. Maar u had zoveel geestelijk voedsel gekregen dat u nog niet aan de vragen toe was, denk ik. Maar misschien is het inmiddels gezakt en is er nog een vraag boven gekomen waarvan u zegt van nou die wil ik toch nog wel even mondeling nu stellen. Er komt. Ad, even met een microfoon naar u toe. Dan kunnen we u allemaal verstaan. Uh, ik weet niet meer precies wie het gezegd heeft. Uh, maar het, het ging erom van... Uh, hetgene waar je, wat je mag doen... dat je dat makkelijk afgaat. Wat, wat het meest bij je past. Nou is het zo... Ik heb de laatste jaren het gevoel dat hetgeen wat bij mij past, dat dat dienen is. Maar dienen, de ander dienen, gaat niet altijd makkelijk. Dat, dat wilde ik eigenlijk even... Ja, zoek ik dan verkeerd of mag ik toch dienen? Wie van de heren mag ik uitnodigen om daarop te reageren? Samen mag ook, hoor. Als echte vrienden onder elkaar mag je het ook gerust samen doen. Ja, ja, ja. Wim zegt, ja, dat was jouw uitspraak volgens mij. Dus. Ja, dat is ook zo. Nou, dat is een hele terechte uh, opmerking uh, die u maakt. Um, kijk, het, het, als wij hier kort wat over vertellen, dan lopen we het gevaar dat we natuurlijk een aantal dingen kunnen belichten en niet helemaal recht kunnen doen natuurlijk aan het hele onderwerp. U heeft denk ik volkomen gelijk als u zegt dat als je dat gaat doen wat bij je past en wat, wat in je hart ligt en waar ten diepste je liefde zit, dan wil dat niet zeggen dat dat altijd makkelijk is. En uh, het overduidelijke bewijs daarvan, dat zien we in het leven van de Heer Jezus zelf, die dat heeft gegeven wat hij had en vanuit een hele diepe liefde dat heeft gegeven. Maar als we zien wat dat heeft gekost, dan was dat nou niet bepaald altijd makkelijk. En uh, dat is zeker ook echt waar, daar ben ik niet zo op ingegaan hè, in, in mijn uh, toespraak net. Maar als je aan de slag gaat met datgene waarvan je gelooft dat God je dat heeft gegeven, dan zul je ook, ja zelfs, dat durf ik wel zo te zeggen, tegenslagen en moeilijkheden ook tegenkomen. Dingen die mensen die het helemaal niet willen ontvangen of die er helemaal niet voor openstaan. En dan is het van cruciaal belang ja, om ook daarop voorbereid te zijn. Ja, dus in mijn boek ga ik daar ook wel uitgebreid op in. Uh, ik, ik beschrijf daar, ik, ik licht even heel kort toe... ook weer met het gevaar dat het ook weer een, een ja, dingen aanstippen is... die ik niet helemaal recht nu aan kan doen. Maar ik, ik leg daar in de andere uit een, een vier-stappenplan. Dat heet het Jarsons Principe. Gebaseerd op die vrouw die in het Oude Testament... in een heel groot drama zit in haar leven. Haar man is overleden. Haar zonen dreigen als slaaf verkocht te worden. Ze heeft geen geld meer. En ze gaat naar Elisa toe en ze stelt hem de vraag... ja, kunt u wat voor mij doen? En dan stelt Elisa haar de vraag, wat heb je in huis? En zegt ze, ja, ik heb nog een klein kruikje olie, dat is alles. Zij bedoelt eigenlijk te zeggen, ik heb niks. En uh, hij geeft haar de opdracht, ga naar huis toe, verzamel lege vaten... bij je buren, bij je bekenden, doe de deuren dicht, roep je de zonen erbij... ga schenken, zoveel vaten als je neergezet zal hebben, zoveel olie zal er zijn... daarna doe de deuren open, je verkoopt de olie en er zal meer dan genoeg zijn om je schulden af te betalen en in je levensonderhoud te voorzien. Nou, daar zitten vier stappen in. De eerste stap is, wat heb je in huis? Daar heb ik het net vooral even over gehad. Wat heb je in huis? Wat is jouw oliekruidje waarvan je misschien zelf wel denkt van... ach ja, wat stelt het voor? Wat is dienen? Iedereen kan dienen, zo zou je kunnen denken. Maar als je uh, in alle eerlijkheid diep weet: van ja, dat is geloof ik wat God in mijn leven heeft gelegd om te doen. Nou, dan is het goed om dat oliekruikje helder te hebben. Tweede stap: zij moest lege vaten bij de buren, bij de bekenden verzamelen. Lege vaten staat voor ruimte. Als je weet wat je toevertrouwd is, of je hebt daar een idee over, dan zul je ook bij de mensen om je heen. Uh, misschien wel hulp of support moeten vragen. Je kan het niet alleen. Niemand kan in zijn eentje de gaven of talenten die God je heeft gegeven... Uh, tot uitvoer brengen. Je hebt elkaar nodig. Ook dat is denk ik vandaag naar voren gekomen. En de derde stap, en daar zoom ik dan nu even op in... die vrouw moest de deuren dicht doen en schenken... En de deuren dicht, dat vertaal ik als we mensen begeleiden in het ontwikkelen van hun talent en het inzetten van hun talent, bewust worden van talent. De deuren dicht vertaal ik altijd van je zult de tegenslagen, de ontmoedigingen die dan ook op je afkomen. Mensen die het misschien helemaal niet willen, of het gaat moeizaam, of het valt tegen, of, of je vindt het zelf gewoon toch moeilijker dan je had gedacht. Daar zul je ook op voorbereid moeten zijn en een antwoord, denk ik, moeten hebben. Ik zeg nu, ik praat even in een hele non taal. Je moet dit en je moet dat, maar oké, okay, sorry even. even voor de snelheid. Maar dat zie ik ook bij de heer Jezus ook terug. De heer Jezus werd ook ontmoedigd in wat hij aan het doen was. Soms kwam hij zelfs door zijn eigen discipel heen, Petrus, een van zijn dichtstbijstaande discipelen. En die zegt dan op het moment dat hij voor het eerst over zijn missie vertelt. Dat hij drie dagen de dood in zal gaan, na drie dagen zal terugkeren. En dan zegt Petrus, dat zal u geen zins gebeuren. En Petrus bedoelde dat heel goed, maar het was een ontmoediging van Satan. Want Jezus draait zich om en zegt, Satan, ga weg achter mij. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. En Jezus had een antwoord daarop. En ik zoek altijd met mensen, als we in zo'n proces zitten, van wat is je antwoord? Welke overtuigingen heb je daarbij als je ontmoedigd wordt? Want je zult namelijk ook ontmoediging tegenkomen. Nou, dit is een stukje van een antwoord en ook weer een aspect. roept misschien ook nog weer heel veel andere vragen op, maar als je er meer over wil lezen, dan neem ik even de onbescheidenheid om je, om je mijn boek aan te raden of bij je buurman even te lenen. Ja. Is dat een beetje een antwoord op de vraag? Of? ja. Dus ik bedoelde net niet om een rooskleurig beeld te scheppen van, hè, je gaat met iets, je doet allemaal wat je leuk vindt. Doe maar wat je leuk vindt, het leven is fijn en leuk. Nee, Gods Koninkrijk is geen cruiseschip, het is een oorlogsschip. En uh, ik geloof dat het goed is dat we in die oorlog uh, doen, werpen, werpen, werken met de wapen... waarmee uh, je vertrouwd bent, maar je komt wel degelijk tegenslagen echt tegen. Ja. Begreep ik nu dat jij ook nog een vraag uh, in ja. je handen gedrukt had gekregen. Zullen we die proberen in vijf minuten ook nog even te behandelen? Okay. Lukt dat? In vijf minuten, oké. Okay. Ik ga me best doen. De vraag is als volgt, en dus ook, dat is wel een, een moeilijke vraag vind ik ook, een hele goede vraag... Mijn vrouw heeft zich in haar jeugd nooit bevestigd geweten door haar ouders. Moeder dominant en geniepig bij handhaving van gezag. Hoe moet ik als man daarmee omgaan opdat ze haar identiteit terugvindt? Dat is een hele goede vraag, ook een hele diepe vraag... waar natuurlijk een heel verhaal achter zit en waar ik in vijf minuten niet helemaal recht aan kan doen... maar ik wil proberen een paar dingen te zeggen die bij mij naar boven komen hierover... Allereerst wat ik zou willen zeggen tegen degene die de vraag heeft opgeschreven. Ik vind het heel bijzonder dat je dit bewust van bent. En dat je dit als vraag verwoord. En dat je dit in je hart blijkbaar met je meedraagt. En het hier ook wil stellen. Want dat, dat laat zien dat je ja, besef hebt van waar je vrouw doorheen gaat. Dat is denk ik punt 1 wat ik een heel goed teken vind. En uh, daar wil ik je dus sowieso in bemoedigen. Dat is denk ik een hele goede houding. Um... Wat ik er nog meer over zou willen zeggen is, um, kijk je kan als, als, uh, als echtgenote, ja, kun je niet helemaal in elkaars leven invullen of vervullen wat je vroeger ook tekort bent gekomen. Een van de, de dingen die een huwelijk soms ook moeilijk maakt is dat je ook geconfronteerd wordt ja, met, met dingen die je allebei niet van huis hebt meegekregen. En ik geloof wel dat het heel goed is dat je als man en vrouw ja, daar eerlijk over kan praten. Dat is denk ik echt al een heel belangrijk vertrekpunt. En dat je ook kan gaan zoeken, samen zoeken, van wat zou jou kunnen helpen. En hè, als ik hier zo lees van moeder dominant, uh, geniepig, bij handhaving gezag. Nou, dat zijn dingen die geven heel veel pijn. Als uh, moeders zijn ideaal gesproken bedoeld als iemand waar je, je veilig bij weet... en waar je gewoon leert dat je met je emoties er ook mag zijn. Als moeder dominant is en, en die veiligheid niet kan geven... dan ga je als vrouw wellicht het leven in... Ja, met heel veel onvermogen om met je eigen gevoel ook om te gaan. Nou, vervolgens dominant uh, in handhaving gezag... Uh, dus dat klinkt als meer ja, afkeurende dingen dan bevestigende dingen... Um, nou, ook daar is het natuurlijk goed. Ik, heb net, ik noem net even dat verhaal van dat oliekruikje. Misschien is dat wel heel concreet iets wat je aan je, aan je vrouw zou kunnen vertellen. Van, Joh, ik heb vandaag een verhaal gehoord. Uh, waarin je ja, haar ook kan laten merken dat je haar ook begrijpt. Dat je begrijpt misschien aan vandaag nog wel beter wat voor een uitwerking dat heeft als je niet bevestigd bent... als je niet die veiligheid hebt gehad. En dat je toch met haar op zoek gaat... wat is het oliekruikje wat ergens ook in haar leven er staat? Wat is hetgene wat zij wel gelooft? Wat is hetgene wat ze misschien wel wil wat er gaat gebeuren? Dat je daarbij probeert aan te sluiten. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk mijn meest oprechte advies... wat ik zou kunnen geven op grond van wat ik hier lees. Maar ik vind het vooral heel bijzonder dat je dit zo van bewust bent en dat je blijkbaar ook wilt accepteren daar waar zij is. En van daaruit ja, met haar mee kan denken. En als je echt erin vastloopt, dan zou ik je zeker adviseren daar ook iemand anders bij te betrekken. Als zij zelf dat ook durft en dat wil, dat kan je natuurlijk ook niet forceren. Maar als zij zelf er ook echt ja, onder lijdt en last van heeft en, en, en, en, en ze wil er iets mee doen... Nou, dan zou ik zeker adviseren om daar niet mee te blijven zitten. Maar daar, ja, naar of iemand in de gemeente van het pastoraat... Of, of misschien wel een professionele hulpverlener. Ik kan niet inschatten hoe, hoe ernstig of hoe moeilijk het is. Maar ja, sta naast haar en durf er ook iemand anders ook bij te betrekken als zij dat wil. Zijn er nog andere vragen of is de tijd om? Nou, ik wil eigenlijk, als ik op deze microfoon geluid heb... Ja, er komt ie. Ik wil eigenlijk uh, naar het zingen gaan, als je het goed vindt. Ja. Dank dat je op deze manier ook naast deze vragen stellen wilde gaan staan. Okay. Ja. Uh, er zijn een aantal liederen ingediend. Uh, en uh, wat me opviel is dat er een rode draad in zit. Ze kijken uit en strekken zich uit naar wat voor ons ligt. We beginnen met lied 49, Er is een dag. Mm. Ik zei het al, uh, we kijken vooral vooruit. En we gaan dat nu doen met lied 14. Lichtstad met uw poorten. Ik wil uh, deze zingen nu afsluiten, ook gezien de tijd... wil ik samen met jullie danken en deze dag ook uh, bij de Heer brengen. Trouwe Vader, liefdevolle Zoon, troostrijke Geest... dank u wel dat u vandaag hier in ons midden was. Dat u uw aanwezigheid mochten ervaren, mochten voelen... Dat u wilde spreken door Matthijs en Wim heen, door het zingen, door het bidden, door het luisteren en door het spreken met elkaar, hebben we ervaren dat u er was. En wat is dat groot? Dat we weten dat we een vriend in de hemel hebben die onze vriend wil zijn. En de Heer, we mogen naar huis gaan met die vraag, dat wij onze vriendschap met u ook beantwoorden. Heer, dat we kwetsbaar worden voor u. Hoe moeilijk dat soms ook is voor ons mannen. Om zo, juist in de kwetsbaarheid, heel dicht bij u te mogen komen. Heer, we prijzen u om de grote dingen die u deed deze dag. Dat we elkaar mochten ontmoeten. Dat we het goed hadden met elkaar. En we bidden u dat we, ja, als we weer naar huis gaan, als diamanten mogen schitteren. In ons gezin. Naar onze zonen, die zo ook onze bevestiging nodig hebben. Naar de mensen om ons heen. Geef ons een open hart. Een open oor. Zegen ons in alles wat we doen. In Jezus' naam. Amen. Behalve dat we de dank bij onze vader brengen... Ja, wil ik toch wel even een aantal mensen persoonlijk bedanken. En dat bent u als eerste... U was een geweldig publiek vandaag en het was geweldig om weer met zoveel mannen samen te zijn, samen te zingen en samen deze Mannendag te houden. Dank jullie wel. Dan wil ik iedereen bedanken die een bijdrage aan deze dag geleverd heeft. En daar begin ik om iets goed te maken wat ik bij het welkom vergeten ben en dat zijn de geluidstechnici. Geweldig als je aan die knoppen schuift, op een gegeven moment zit je ineens aan de gitaar en dan zit je te zingen en dan sta je hier voor op het podium. Dus geweldig werk, dank jullie wel. Ik wil ook uh, de catering noemen, ik wil uh, Adrie noemen die dat weer prima georganiseerd heeft samen met de World Servants Jongeren deze keer. Ik wil de mannen van de werkgroep ook noemen. Uh, ik kan u vertellen, uh, ik heb nu een aantal werkgroepvergaderingen meegemaakt uh, sinds de vorige mannendag. En het zijn gewoon goede ontmoetingen. Ik zou bijna zeggen, het zijn een kleine mannendaagjes in het klein. En ja, het is gewoon geweldig om met een aantal mannen op deze manier deze dagen voor te bereiden. Dus ook mijn collega werkgroepleden geweldig bedankt voor alle tijd en energie die jullie in deze dag hebben gestoken. APPLAUS en dan last but not least, en ook niet de echt allerlaatste, want er komt er nog eentje, maar die gaat niet over vandaag wil ik jullie Wim en Matthijs bedanken voor de woorden die jullie mee hebben gegeven. Het is heel bijzonder. We hebben al heel veel sprekers hier gehad. En uh, ja, dat wisselt elk jaar. Uh, Ieder neemt zijn eigen identiteit mee en dat is geweldig mooi. En wat ik vooral ervaren heb, is dat jullie het heel dicht bij ons gebracht hebben. Door het niet groot te maken, maar het klein te houden. En dat is misschien wel een veel grotere kunst dan het groot maken. En... Ik heb dat als geweldig mooi ervaren en uh, de gesprekken die ik in de pauze heb gehad, die hebben dat ook bevestigd dat ook uh, de mannen heel erg genoten hebben van wat jullie met ons gedeeld hebben. En dat ze er ook toch sterk zijn en ook inspiratie uit meenemen weer naar huis toe. Namens de werkgroep wil Ad jullie een kleine blijk van waardering overhandigen. Dan kunnen jullie in ieder geval weer thuiskomen, zullen we maar zeggen. <laughs> en uiteraard zijn die bloemen ook mede namens jullie allemaal. En ik kondig het al even aan. Ik heb nu de mensen van vandaag bedankt. En als ik iemand vergeten ben, die bedank ik bij deze. Maar er is iemand die na 15 jaar het stokje aan mij heeft overgedragen. Anton, wil jij misschien even naar voren komen? Want 15 jaar, daar willen we toch even bij stilstaan. Bij de manier waarop jij dat de afgelopen 15 jaar. ...hebt gedaan. En ik geef daarvoor heel graag het woord aan Ad... ...die dat ook vijf jaar lang heeft meegemaakt. Dus wie kan dat beter hem bedanken dan Ad de Korte? Ja, dankjewel. Ik wil eerst iets bekennen. En dat is, uh, gaat even over mezelf. Jullie kennen mij natuurlijk allemaal als Ad de Korte. Maar mijn echte naam, mijn doopnaam is Adam. Nou, we hebben daar vanmorgen. Zoon van God. Ik heb altijd gedacht dat Adam voor mens stond... Maar die dimensie vanmorgen die wou ik even met jullie delen. Zoon van God. Uh, ja, Anton. We hebben het vanmorgen al even gehad over het uh, stokje overdragen. En ja, toen jij een jaar geleden aangaf dat jij dat stokje over wou dragen, toen hadden wij als werkgroep even zoiets van: Oh. Hoe? Nou, en we mogen dat, dat wil ik ook met jullie delen, dat we ook hierin echt voelen dat God ons hierin voorzien hebt en dat het eigenlijk, Herman, het stokje zo geruisloos overdraagt. En dat is geen mensenwerk, maar laat het ook een stuk getuigenis zijn vanuit de werkgroep. Ja, dan toch Anton, je hebt het al gezegd, dienend. Dienend mocht je bezig zijn. Dienend heb je je talenten ook hier mogen geven. En daar zijn we natuurlijk, denk ik ook, de mannen die meegemaakt hebben... hebben dat ook kunnen meemaken, daar zijn we heel blij mee geweest... Soms ook een beetje trots dat we zo'n boegbeeld hadden. Maar jij hebt keuzes, je hebt andere verantwoordingen. En we willen dit jou namens alle mannen die de afgelopen vijftien jaar geen bloemen, maar wel een aandenken. Anton, nogmaals namens alle mannen, hartelijk dank. Ja, dan heb ik nog uh, van die hele mooie vraag die altijd aan het eind komen. Als jullie nou straks naar huis gaan, dan moet hier nog heel veel gebeuren. En ik heb net al iets gezegd over die mannen van de uh, werkgroep. Die hebben al zo hard gewerkt. Misschien wilt u ze straks even een handje helpen met stoelen op de plek zetten. Nou, Schiet de werkgroepleden aan, sta ze bij in wat er moet gebeuren. Uh, zodat we ook uh, straks weer op tijd met z'n allen naar ons gezin terug kunnen. Dat zou ik geweldig vinden. Denkt u ook aan het inleveren van uw badge? Dat drukt de kosten, want die kunnen we de volgende keer heel mooi weer gebruiken. U heeft een evaluatieformulier gekregen. We zouden het heel erg op prijs stellen als u dat in wilt vullen. Als u zegt van, nou, ik moet nu echt naar huis, mail gerust uw evaluatie naar het bekende mailadres info.mannedag.nl. want met uw input kunnen we volgend jaar ook weer verder. ...suggesties, positief opbouwende kritiek... ...alles is uh, welkom om te helpen de mannendagen nog mooier te maken dan ze al zijn. Een herinnering die ik denk ik niet hoef te geven is... ...als u de machtigingskaart of het geld nog niet in de bus heeft gedaan... ...doe dat nog even voordat u uh, naar huis gaat. Uh, datzelfde geldt voor de jongeren. Nou, die hebben goed gecollecteerd uh, onder het eten... ...maar mocht u ze niet tegen het lijf zijn gelopen omdat u net even buiten of op de wc was... Uh, ...schiet ze aan en... Uh, Deel nog wat met ze. Nou, al die hele praktische dingen wil ik afsluiten. En uh, wat is er mooier dan een mannenbijeenkomst als dit af te sluiten met een zegen. Een zegen die we niet van de één naar de groep uitspreken, maar die we met elkaar elkaar toe willen zingen. Ik wil u vragen te gaan staan en samen met elkaar te zingen het slotlied nummer 47. Zegen mij op de weg die ik moet gaan, ook als ik keuzes moet maken in mijn identiteit, misschien wel in het meer vinden van rust. Wat is er mooier om dan te weten dat we van hier gaan en elkaar de zegen van God hebben toegezongen. Daar hoeft denk ik weinig meer aan toegevoegd te worden. Uh, ik zou zeggen, tot ziens. Uh, misschien wel bij het eerstvolgende mannenontbijt. En ik moet even Ad aankijken. 8 februari hebben we weer een mannenontbijt in Woerden. U kunt het allemaal vinden op de website. Bel ons anders als u uh, niet bij de website kunt komen. Uh, ook dat zijn hele mooie ervaringen. S'morgens in alle vroeg, u bent gewoon om 10 uur bent u weer klaar. Kunt u naar huis, weer boodschappen doen, uh, de auto wassen enzovoort. Van harte welkom. Ik wens u voor nu een heel goed weekend, goede zondag en tot de volgende keer.